Aanpassingen aan het spoor dreigen flink duurder uit te vallen dan gepland. Staatssecretaris Van Veldhoven schrijft aan de Kamer dat het tekort kan oplopen tot 245 miljoen euro. Met de aanpassingen en uitbreiding van het spoor kunnen er meer treinen rijden. De staatssecretaris heeft ProRail gevraagd te onderzoeken hoe de kosten kunnen worden beperkt, omdat het tekort anders kan oplopen tot 500 miljoen euro.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 En voor het eerst krijgt koning Willem-Alexander een vrouwelijke kamerheer. Ze gaat vanaf volgende maand aan de slag in Overijssel. Elke provincie en de hoofdstad heeft een kamerheer. Die geldt als de ogen en oren van een staatshoofd. Kamerheeren moeten veel weten over de regio en een groot netwerk hebben. Ze zijn ook betrokken bij de voorbereiding van een koninklijk bezoek aan een provincie. Ook kan de kamerheer de koning vertegenwoordigen bij bijvoorbeeld een belangrijke begrafenis in de regio...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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gewoond op zaterdag. Rankin, rankin, yeah, zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu, Tobak leeft. We gaan beginnen. Ik zeg we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen. Here we are. Good morning. What a beautiful morning. Turn on the radio and let's have some music. Goedemorgen. Ja, Goeiemorgen. Het haantje is zo wakker en we zijn er allemaal weer bij. Het is even na acht uur en een beetje nou, twijfelachtig uh, zandvoert. Ik heb geen idee welke kant het op gaat. Het schijnt wel dat het binnenkort weer een uh, hittegolf gaat uh, Volgende week weer hoor ik. Ja. Ik ben benieuwd. Ja, het zal waarschijnlijk wel door de week zijn. Het is ook wel lekker in de bakkerij. Daar is het meestal niet zo warm. Niet zo warm? Man, er staat die oven nog aan en het is helemaal... Oh, ik Echt zo fout? Nee, goed. Nou ja, gewoon daarom zitten die bakkers ook dan zonder en met een sixpack. Wil jij je sixpack six six laten zien? Ja, dat is waar. Nee, ik, ik heb hem bijna. Nog even voor, ja. voor mijn 60 ik hem oplopen. Ja. Dus. Uh, Loop je hem op? Anders dus... moet ik hem maar even in de supermarkt even je halen, een sixpack. Ja, ja. Ook altijd dat goed. Nou, nou ook altijd lekker toch? Ja, nou, mooie tijd. Ja, hè? Wekkertje een uh, minuutje eerder. Nou, ik heb slecht geslapen van. Oh, Dan word je om half vier wakker en dan. En dan kan je gewoon niet meer slapen. Ja, oorzaak drank hè? Lekkerste weekend van Nederland, uh, culinaire. Oh, die Begon, is begonnen. Ben gisteravond geweest. En hoe was Erg de aftrap? gezellig. ja, heerlijk. En uh, het was uh, een vrijdagavond eigenlijk voor de Zandvoorders. Ja. En echt uh, heel veel hangouderen. Ja, zeker. Met te veel drank maar op. Maar ook. Kinderen van hangouderen die hun eigen kinderen laten zien. Een soort baby, uh, baby shower. Oh, wat leuk. En dan wat kijk wat je schattig. en denk je, ah. Oh, is, is er veel gespuugd en overgegeven, gebraakt? Nee, met... helemaal niet. Want we gaan altijd net te ver. Je gaat net te ver met elke eten, hè? Altijd. Nee, dat, nee? Nee, nee, nee, eigenlijk niet. Oké, okay. dat valt wel nee. mooi. Nee, nee ja, ik maar heb ge... dat is uh, heel prima. Ik, ik was daar eigenlijk even vergeten. Ja, dat Q&A weekend is begonnen. Uh, straks in de Zandwoordse nog veel meer. Wat er gebeurt natuurlijk door uh, in Zandwoord. En uh, wat voor activiteit. Dan weet ik van allemaal. Ja, dus, uh, helemaal ja. leuk. Ja, ik, ik was nog ook een beetje geschrokken in het begin van de week. Met het Pinkpop. Ja. De, natuurlijk die, uh, dat groepje jongeren dat was aangereden door een uh, medewerker van Pink Pop. Die, uh, dat een medewerker van Pink er was een Pop. medewerker oh. die, die met zijn auto, vroeg was hij weggereden. En, en toen zaten ze nog midden op straat. En dat kon eerder ook, maar uiteindelijk had hij de weg natuurlijk uh, niet meer afgezet. Die was weer openbaar geworden. En toen gingen er wat auto's harder rijden. En het was heel goed dat uiteindelijk een, een dj... Uh, DJ een paar minuten eerder daar ook reed... en die zei van... ja, ik kon op laatst moment nog uitwijken... want ze zaten gewoon middel weg. Toen kregen we in één keer een ander soort beeld. Hè? Want ja. de media was toch lekker bezig... er toch weer zo'n... was het nou een terroristische aanslag? Of niet? Nou, daar waren ze wel druk mee bezig. Uiteindelijk is dat toch ontkracht... en was het gewoon echt een heel triest ongeluk... voor beide partijen. Ja. De chauffeur, maar ook die jongens die op de grond zaten... die dachten van... Ik kan hier gewoon op de grond liggen, want het is toch pingpop? Nee, het is maandagochtend. Ja, hallo, het Mensen moeten naar een werk. Iedereen zo. is weer gewoon in de vaste structuren van het werk, dus deze weg is weer openbaar. Het doet me ook denken aan uh, dat wij toen uh, een strandpachter toen over, de, over mensen heen was gereden. Die, uh, strandpachter? Gewoon, uh, hier in Zandvoort? Ja, want die okay. lagen dus gewoon heerlijk. Lagen ze over uh, zo'n zo heuveltje zo. Ja. Yeah. En uh, hij kon ze daardoor eigenlijk niet zien. Oh. En toen ging hij met zijn auto wel richting strand. Van oh, je staat magisch van ja, bij Ja, Ja, ja. Nou, dus dat is wel heftig hoor. Ook triest iets. Nou, uh, laten we even leuke muziek draaien. Ja, doe maar. En dan hebben we straks de Zandvoortse bericht, een stukje geschiedenis. En hierna weer wat nieuwe muziek: Jungle, de nieuwe cd uit. Happy. Is ook zo'n band, een beetje hippe muziek... en ook een zanger die een wat hogere stemgeluid produceert. Deze band heeft het ook, Jungle. Het is altijd een beetje hetzelfde formule, maar het werkt wel. Het is leuk. En doen we ook een titel als iets van Happy, dan spreekt het altijd aan. Ja. Sinds we Pharrell Williams hebben gehad en Happy... dan uh, ja, doet alles daaraan denken natuurlijk. Het is zaterdagmorgen, dus 10 is minuten over 8. En gisteren was uh, triest nieuws natuurlijk over die mensen. Twee uh, VMBO-scholen in Maastricht... Die uh, hadden uitgeroepen, je bent geslaagd. Uh, ja, een van die uh, jongens hoorde ik gisteren op het nieuws. Ik heb een mooie cijfles gekregen met erbij: de deze, deze jongen is geslaagd. Dat is mijn bewijs dat ik geslaagd ben. En als deze school zegt van niet, hebben ze pech. Ja. Oh! Dat is even anders uitgevallen. De onderwijsinspectie is naar die scholen toegegaan. Twee van die scholen in Maastricht. En die hebben gezegd... Nee, nee al, die, al die leerlingen zijn niet geslaagd. Ze hebben niet de goede cijfers. Leraren hebben toch wat cijfers ingevuld. Ze hebben bepaalde examens niet gedaan. En dit is gewoon echt heel triest voor heel veel mensen die er op school zitten. Die moeten het gewoon even... Ja, overnieuw doen Gewoon. Een andere school volgend jaar pas. Ja ik, ze, ja, ik zal wel even een andere school kiezen. En nee. ging, het grappige is, ze ging even naar die, uh, naar die, directeur van die school en ze vroegen: is er rommeltje op je school? Nee, dat is het niet. Dat is het niet. Alleen we vergeten de regels wel eens. <laughs> ja. Oh, hele leuke reactie. Echt, nee, het is ja. geen rommeltje. We vergeten de regels alleen. Oh, Oké, okay. goed, die zitten oh. niet zo ingepakken. Dan zou je toch denken dat het rommeltjes. Goed, zou mij kunnen liggen. Maar goed, uh, triest voor die mensen die erop zitten. Een vmbo school Ja, daar wel een mooie de de de, de, de schaak, zeg maar. Ja, dat is duidelijk. Oké, okay, ik zie dat je een winkeldief, wat ja, zeg je? een fietsendief, zaagt bomen. Oh, ja. dat, daar, ik snap het geval. Is de grap geweest van met een uh, hoogwerker dat ze die fiets eroverheen ge... nee, gezet hebben? Uh, de eigenaar van een fiets had zijn uh, fiets vrijdagavond op een plein in de stad geparkeerd. Yeah. Hij had zijn twee wielen met een extra slot aan de boom gevestigd. En toen de man dinsdagmiddag terugkwam, bleef niet alleen zijn fiets verdwenen... maar ook de 13 jaar oude lindenboom. De kroon nog even verderop voor oud vuil. Echt en, uh, de politiewoordvoerder zegt ook al... Van dat iemand voor een fiets midden in de stad meteen een hele bom omzaagt. Dat had deze fietseigenaar ook niet kunnen verwachten. En om bij de fiets van 2000 euro te komen... richten de dader zo'n 5000 euro schade aan. En de politie heeft nog geen spoor van de dader. Wacht even De getuigen van de actie worden opgeroepen om zich te melden. Een fiets van 2000 euro? Ja. Heb je hoofdgevallen of zo? Nou ja, een hele mooie... Tegen een helm op? mooie mountainbike. Doe ja. even een man. Maar ja, ze kunnen misschien wel de... Zager ontdekken, uh, eventueel aan de manier waarop hij zaagt. Dat is ook een soort vingerafdruk. Ja, ik, hè? ja. Oh. Nee, dat klopt. De fiets van 2000... Dan zit je hem toch ook niet aan een boom vast. Dan zit je hem toch in een rek tussen andere fietsen. Dan valt hij helemaal niet op. Ik snap het sowieso niet. hè? Ja, ik heb wel iets met fietsen. Dus ik let altijd de fietsen uh, om me heen hoe ze en gestald zijn. Jij hebt hem toch zijn. meegenomen, of was dat niet zo? Nee, nee, dit keer liet ik hem staan. Ik denk, nee, dat vind ik te, uh, Ja, de fiets van 2000 euro. Hoe kan je die in een, een gossam wegzetten? Die wordt gezocht natuurlijk. Die is gechipt. Daar kan je echt niks mee ja. Nou ja, blijkt maar niet, want de dief is nog niet gevonden. Nee, nou, hij is er zelf op aan het rijden, waarschijnlijk. Met de politie erachteraan. Want die ja. gaat de volgende natuurlijk Nee, goed, je moet je fiets nooit ergens zomaar als eenling ergens neerzetten. Tussen de andere fietsen en even met een slot aan het rek vast. En niet alleen het voorwiel, maar ook het frame aan vastpakken, hè? Ja. Dat, dat heb ik zo geleerd toen ik in Amsterdam woonde. En dan hebben mensen die alleen zeggen door het voorwiel zo. hebben we het alleen de buitenband. Nee, je moet ook de voorvork meepakken. Want als ze dan zeg maar uiteindelijk uh, het, het voorwiel losmaken, dat ze niet denken van hé, hey, nou heb ik gewoon het achtergedeelte, thuis heb ik nog een voorwiel liggen. Je moet toch goed nadenken hoe je je fiets vastzet. Nou ja goed, de mensen die in Amsterdam wonen, die hoef ik dat niet te vertellen natuurlijk. Dat is, dat is gesneden koek en uh, daar koop je ook geen fiets voor 2000 euro, Ben je echt niet goed snik. Nee. nee, die koop je Dat's... gewoon voor 50 euro, wat een, wat een van een druk. Van een junk. <laughs> ja. Ik heb het ook ooit één keer gedaan. Ja, ja. je jullie schuldig? Dan liep ik over de Noordermarkt en dan liep ik naar huis toe, hé, hey, fiets kopen. Ik denk, nou, alle een mooie. Een mount, of niet een mountainbike, dan noem je dat een open fiets. Ik denk, nou, dat is wel een basis. Fiets wordt niet echt gezocht, gewoon zwart. Wat moet je hier hebben? 20 euro. Ik zeg, nou, ja, is goed, hier 20 euro. Ja, nog afding ook, hè? Ja, ik twijfel er ah, wel kan je wel? Ja. <laughs> ja, dat, denk, dat is je wel. Echte... Nou, moet je een appel hebben anders? Nee, ik wil geen appel. Plus <laughs> drank zeker, dat zal het wel voor zijn. <laughs> nou ja, goed. Het is, het is triest en het wordt wel steeds lastiger om je fiets. Uh, nee, om een om fiets te stelen. Want dat zit hier alles. Dus ik, deze fiets komt gewoon weer boven tafel. Kan niet anders. Ah joh, ga fietsen stelen op het Damrak. Sowieso. Ja, dat zeiden ze nog altijd vroeger. Ja, zeker. <laughs> nou, oh, ja, deze plaats begint een beetje abrupt. Oh, dat hoort toch? Goed. Uh, straks uh, de Zandvoorts berichten. Eerst maar even de Rolling Blackouts. Coast fever is de band. nieuwe. today hopes down. And talking strike. Yes. Yeah. Let's talk strike.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 This is it. Leeft. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. you in the picture te zingen. Maar ja, de voor, bijvoorbeeld dus kan je niet helemaal achterhalen. Gorilla's hebben een nieuwe idee uit. Demi Dan de van Blur, die zit daarachter. Die heeft het gemaakt en eh, tijdens optredens doen ze alleen maar een soort tekenfilmfiguur. Uh, ja, het is echt een apart gegeven en ze houden het ook nog vol. Dus is wel heel bijzonder. Goed, daarvoor trouwens de nieuwe single van de Rolling Blackout Coastal Fever. Dat is een band, ja. ja het is makkelijk. Uh, zo'n uh, groepsnaam te onthouden. En dat heette Talking Straight. You're not talking straight now. Yeah. Too much alcohol. En uh, landen zit allemaal vast in de actrices die zich hebben laten reconstrueren. Nou, ja, nee, ik kijk wel eens naar de Bols of the Beautiful. En dan yeah. zie je inderdaad hoe mensen veranderen. En het is echt uh, het niet normaal. gewoon. Maar hier zit, hier zit er een heleboel bij. En dan yeah. denk je, oh, wat erg. Oh, wat erg? Ja, nou, echt heel erg. Het is echt, het ziet er gewoon niet uit gewoon. Echt heel raar. Nou, oh, raar. deze was ook zo gezichten. leuk. Ja, die was zeker leuk. Maar ook ja, before en after. Ze oh, ben toch wel blij dat ik het niet gedaan heb. Dus nee, uh... nee, ik zat ook te twijfelen. Zou ik zou het gaan. Nee, ik doe het toch niet. Nee, ja, sommigen moeten toch zeg maar goed in de markt blijven liggen. Mannen daarentegen mogen er wel wat ouder uitzien. Maar vrouwen moeten altijd met strak en aantrekkelijk blijven. Anders krijgen ze geen rol meer toebeteeld natuurlijk. In deze wereld. Dus dat is dan heel lastig. Nou, laat het ik doe hem snel weg. doe hem snel weg, want, uh, want je blijft kijken je blijft naar al die kijken, rare gezichten. Oh, is, huh? nou, is dat nou echt bewijs voor buiten aan het leven? Krijg ik nu met deze, deze foto's allemaal? Ja. Ja, zo. Oh, krijg ik dat? Oh, oh, oh. Het is echt... Uh, het is volstrekt onjuist. Ik doe het niet, roep ik. Doe het niet. Nou. Want, uh, ja, ik heb wel een bericht. Hm. Er is uh, een man, een oplichter, en die... Uh, is uh, bezig. Die doet zich voor als privacywaakhond om boetes te innen. Echte oplichter. Ja? En hij zegt. Er moet zo snel mogelijk een bedrag van 1000 euro betaald worden. Het rekeningnummer zou vermeld staan op eerder verstuurde brieven en e-mails. En uh, de AP. Dat is dus een van de bedrijven. Uh, die heeft die brieven in ieder geval nog niet in handen. Maar ze onderzoeken of de man daadwerkelijk geldbedragen uit naam van het ANP uh, heeft gedaan. En uh, er zijn bedrijven die zeggen. dus van, uh, ze, hebben, ze kunnen een AVG keurmerk afgeven. AVG? AVG-keurmerk. Oké. En, AVG -keurmerk. Okay. en uh, oh, dan blijkt yo, dat het dat ja. gewoon... Uh, het heeft met de privacy en alles te maken. En als dat er niet is... dan uh, de, ja, voor 1000 euro kan je regelen... dat, dat je dat krijgt. Okay. Dus dat is gewoon, maar het blijkt dus gewoon... Uh, de A AVG, de AP hoeft geen AVG-keurmerk uh, zo te geven. Het is, onzalf, het is een beetje, ik zeg het te vaag. Hè? Het is te vaag, het is te moeilijk. En ook en vaak, als je dan op internet kijkt. Je denkt, van, dit is wel heel apart. Er dus zit wel een slotje, linksboven. Maar dat schijnt ze ongeveer voor niet zoveel geld kunnen aan te schaffen. Okay, denk, ja. Dat je denkt, van, nou, het is wel veilig. En meer van dat soort labeltjes die je eraan vast kunnen plakken. Als je een staat. Dat je denkt, nou, volgens mij kan ik nu mee? Mijn pin mijn code wel inloggen. Nou, ik uh, laat het wat over aan mijn secretaresse thuis. Als er geld moet worden overgemaakt. Ja. Die uh, ja, heb ik meer verstand van. En er is ook zo dat je aan. denkt van... hoe uh, veilig is het om inderdaad op je mobiel dat tikkie te doen en zo. Weet je wel? Dat je even geld uh, ja. betaalt. Ja, hoe veilig is, is dat? Ja, het is zo makkelijk. Even tikkie doen. Ja, nou, even niet. Ik heb gewoon liever tiki, nog wat zwart geld in mijn, uh, in mijn broekzak maar... zitten. Ja? Ik, ik, bedoel, ik heb hier nog wel 10 euro. Kan ik er iets mee betalen? Nee, ja. ja, ik heb ik regelmatig via Marktplaats... ik verkoop nog wel eens van een aantal wat spulletjes... krijg ik sinds kort elke keer een vast mailtje met het feit van... Uh, ik vind het een goede deal voor deze stoel. Ik betaal gewoon uw gevraagde prijs. Plus uh, verzendkosten. Uh, kunt u uw adres even doorgeven? Dan zou ik het geld zo gauw mogelijk overmaken. Dan denk je, nou, wat gek. En dan reageer je daarop en hoor je niks. En de volgende keer krijg je dus op een fiets ook zo'n zelfde soort mailtje... Eh, uh, fiets versturen, dat lijkt me sterk. Maar als je daar op gaat googlen, kom je er toch achter dat het toch een soort oplichtingspraktijk is. Hoe het werkt, weet ik niet. Want ik bedoel, zij vragen aan jou een adres om geld over te maken. Het is niet andersom. Maar toch schijnt er een als onder verdienmodel achter te zitten. Ik oh. ben nog aan het uitzoeken hoe het werkt. Ja. Ik wil niet zeggen dat ik het ga beginnen. Maar misschien krijg ik een inzicht binnenkort. Dat zal uh, mooi zijn. En ik dan... heb geen aha-gevoel nu van N ja. Nee. nee hoe kan je daar nou iemand mee oplichten die, die in jou vraagt. Uh, nou, geef je, je bankrekeningnummer maar en dan maken we je geld over. Ja, ik heb geen idee. Nee. Misschien kunnen ze je adres achterhalen. Maar nee, je moet hun adres hebben. Want je moet het opsturen naar hun. Ja, dus, ja. Uh, ja. ik snap het ook niet hoor. Nee. Dus en ik zit al te kijken naar zo'n zo mailtje. Ook is er ergens een linkje waar ik op moet klikken? Dat er dan van een na, uh, mail, mailware op mijn, mijn uh, dingens wordt geïnstalleerd. Malware. Malware, dat is ja. jammer. Malware, ik denk, klopt Dat slecht, slecht zooi. Ja, dat is zooi. Moet ik een staan? Ja. Gekkigheid. Nou goed, wees scherp. En uh, ze zeggen ook altijd: als ze te mooi. Uh, is uh, om, waar te, om te zijn, waar te zijn, dan is het meestal oplichterij. Dat kan gewoon niet anders. Ja, straks. De Zandvoertse berichten. Jawel. In deze mooie wereld. Oh ja, niet voor iedereen, dat snap ik. Ja, zijn die trieste berichten ook, hè? Oh man, niet And it turns into something I say Don't let me go And you say Why can't we be friends And all night I'll watch you burn And you say Why can't we be friends And talk to me And tell me how this one goes I'm say get Oh my God. Ja, the academic and why can't we still be friends? Oh, dat we zeggen zo'n goede er dan, hè? berichten. Ik kan me nog herinneren, ja, van vroeger. Dat er een meisje tegen je zei, nou, we kunnen toch gewoon vrienden blijven? Rotte van lekker op, joh. Dat is altijd weer zo'n deuken met Goed, Goed, het is tijd voor de Zandvoortse de berichten. De het bericht is bijna half negen. De nieuwe werkmarkt is van start gegaan. Ik zei het vorige week al dat hij van start zou gaan... En uh, kijk, Islam Saban, die is van Tasty Corner... van het winkelcentrum in Noord, die heeft zeggen er is geen fuck te doen in Noord, er moet echt niets veranderen. Dus die heeft het op touw gezet. Hij was ook ondernemer van het jaar 2017, geloof ik, deze Tasty Corner. En, en nu is het uh, afgelopen woensdag officieel is geopend door Gerard Kuipers. En... Uh, Oh nee, Laarne Lemmers uh, heeft het lintje doorgeknipt. En Geert Kuipers zou er ook bij zijn. Maar die had het even te druk. Dus die, die volgende week uh, komt hij gewoon even over de markt heen lopen. Wat? En uh, goed, uh, uiteindelijk uh, de helft van de Sandvoorts woont in Noord. Dus er moet er ook iets te doen zijn. Alle evenementen zijn alleen maar in het centrum. En op het strand. Ja, ja inderdaad. Dat is dat voor rarigheid. Je moet kan ook niet gewoon binnen uh, in Noord. Dus nu heftige uh, activiteiten op de Noord, Noordmarkt in Zandvoort. Uh, uh, in uh, groenteboer, slager, vishandelaar. Heftige activiteiten op de markt. Ja, maar ik hoorde wel, want ik was woensdag. op. Op de markt, ja? in het centrum. Ja? Die hadden toch wel dat uh, ze minder vis verkochten dan anderen. ander. Ah. ja, dan kopen die mensen uit Noord, kopen we daar. Wat? Door die? En dan zeiden ze van nou klaar, ik heb al vis gegeten. Ja. Maar mensen, u moet twee keer in de week vis eten, hè? dat was het beste. Ja, dat is goed, zeker. Goed, Me ik heb een berichtje, uh, actrice Hanna Verboom, Plastic Soup Marijn Tinga en YouTuber Boten van de Vaart gaan komende zondag, gaan ze uh, het strand van Zandvoort... zoveel mogelijk plastic vrijmaken. We doen dit als ambassadeurs van de National Geographic Beach Cleanup Campaign. Stop met plastic. Hashtag, hè, daarvoor. Ja. En aan die Beach uh, Cleanup doen zo'n 600 vrijwilligers mee. die tijdens verschillende routes op de stranden van Zandvoort en Scheveningen. zoveel mogelijk afval gaan opruimen. Ik denk, hallo, meneer, dat strand moet nou toch een keer schoon zijn. Maar ja, jaarlijks eindig uh, 9 miljard kilo plastic in de oceaan. 9 miljard, hè? Ja. En met hashtag stop met uh, plastic. <laughs> plastic. Plastic, plastic. ...sport National Geographic het publiek aan... ...om de hele maand juni... ...een duurzaam alternatief te gaan gebruiken... ...in plaats van plastic wegwerpproducten... ...als tasjes, rietjes, wattenstaafjes, het flesjes. Was, uh, wat was het ook weer? Vorige week woensdag was dat, hè? Ja, afgelopen woensdag was dat dat je zeg, naar Albert Heijn ging... ...om daar zeg maar, demonstratief ja. bij de kassen... ...alle plastic eraf... De schurren, en dat gooi je dan gewoon op de band hier. Hou die troep even bij, joh. en dan loop je gewoon met een kala zo? Ik heb niet woestaf. gemerkt. Ja, oh, dat, dat was heb... het wel oh, de bedoeling. En de wist ervan, dus die heeft gewoon een, een prullenbak neergezet. Ah, je gooit er weer in. Ik ben ja, ook blij. Is klaar. Ja. Maar ja, het is wel uh, die, die clean-up. Uh, de bedoeling is dus daar dat je, je dus, uh, aan gaat melden. Maar wat is die surfer dan? Want die plastic uh, die plastic surfer? Wat houdt dat precies in? Plastic soep surfer, ja. Tinga. Ja, nou, volgens mij doen? heeft hij iets geregeld, uh, uh, wel eens iets uh, ludiek. Okay. Ik zal wel even kijken wat o, op, ik gedaan heb. Op heeft. een plankje door de ding. Nou goed, Curie ja. in het Weekend is gisteren <laughs> wel start gegaan. En het is natuurlijk ooit ontstaan. Hè? Gewoon omdat administratiekantoor Jansen en Kooi. Niet Jansen en Jansen Dat is mijn kuifje. Die, die, zeg maar, die hadden een feestje te vieren. En toen uiteindelijk hebben ze daar gewoon elk jaar maar een, een festijn van gemaakt. Het is nu al de... 10e editie. Dus dat is echt wel uh, echt, uh, tijd voor een feestje. Ja. En het is uh, vrijdag. Gisteren is van start gegaan. En het moet allemaal weer betaald worden met een scharre kop. En als je einde van het weekend zeg maar, een scharre kop over hebt. Dan wordt het vaak overgemaakt. Uh, dan wordt het naar een goed doel, uh, wordt een goed doel geschonken. Het staat okay. er nu niet bij. Maar dat is wel elk jaar het uh, geval. De bedoeling. Ja, dat bedoel ik. Dus uh, verder eerst, uh, voor het eerst uh, is er ook een Halems restaurant. Brick. Van Rick Venendaal, hij is wel Zandvoort... en is nu ook op uh, culinair Zandvoort te vinden. Dus... Ja, ik, ik, ik heb nog een kleine aanvulling over Marijn Tinka. Ja? Hij, uh, hij is in Nederland geboren, maar hij woont en werkt in Leiden. En uh, uh, hij is bekend geworden door samen met jo Joost Haasnoot... die ken je misschien wel... Uh, het kunstcollectief KUT... Uh, heet dat, dat is ja? het kunstuitschotteam... Ja? <laughs> illegaal grote houten sculpturen te plaatsen in de regio Leiden... En na het opheffen van dit uh, kunstcollectief in 2010 betrok hij zijn eigen atelier. Maar hij, heeft, hij vervaardigt dus van de plastic soep, vervaardigt hij nu uh, uh, surfboards. Oh, dat is, het. dat is het. Ah, hij gaat is, niet uh, uh, surfen, maar hij maakt de surfboards van. Ja. Oké, okay, ook oh, dat is wel uh, heel Want creatief. Want hij is uh, op 2 september 2016 van Nederland over het Kanaal naar Engeland gesurfd. En Betty toch vroeg hij aandacht voor een petitie tot het verbod op statiegeldloos plastic. En uh, die is 57.000 keer getekend. En uh, deze petitie uh, is aangeboden. En uh, statiegeld wordt ook behandeld. En het is heel uh, spannend van wat er nu gaat gebeuren. Ja, zijn er zijn ook van die kleine start-ups die er vaak van doppen. Wij eh, zamelen ook doppen in. En dat wordt dan ook ja, omgezet in skateboarden. Ja, nee, niet van onder. Oh, die plastic doppen. Ja, die plastic doppen worden dan uiteindelijk weer opgesmolten. Okay. Voor, tot ook iets, een van de product. Of producten. was het ook niet een of andere skateboard of zoiets. Zou ook nog wel ja. kunnen. Goed, de uh, fietsvierdaagse 2018 is weer uh, van start gegaan. Ik uh, um, okay, doe veel deelnemers mee. En het is mooi om te fietsen. Natuurlijk. Het is de 16e editie. Bentveld, Adenhout. Oh, er zijn echt plekken. Daar wil je doorheen fietsen. Gewoon. Dinsdag 26 juni. Sorry. Half start het, ja. zeven start het. Ik dacht al dat het gestart was. Start is Rode Kruisgebouw. Nicolaas Beetslaan. En uh, je hebt 15 kilometer die je kan fietsen. En je hebt ook 7 kilometer. En, en dan krijg je ook een lotnummer. Uh, het kost 8 euro mee te doen. En met het lotnummer kan je namelijk uh, weer grote prijzen krijgen. En die worden uitgereikt uh, in de grote krocht, geloof ik uiteindelijk. Nou, is het uh, nou, leuk? Ja, altijd leuk om even mee te doen aan een bingo, soort bingo, zeg maar. Nou, tot zover de Zandvoortse berichten. En dan hebben we straks. Uh... Ja, goedemorgen nog veel meer leuke geit. zeven even en niets aan de hand Muziekje, Vorige week draaide ik hem in een vriend ze mij. Aan het einde van het begon nog de ik deze plaat. Zegt hij, die... oh, dat vond ik zo'n leuke plaat. Ik ben even gekeken wie dit wel nou was. Nou, hier heb je hem nog een keer. I'm a garden waste. Some hollow mass debate I'm a bad, bad contestant I ain't much, but baby, I could impress you I'm a bad, bad contestant I ain't no prince of love, but give me a second Hotel I'm pretty good at feeling Sorry for myself I'm a dead on TV. contestant. Ik kan daar gewoon slecht tegen. Nou, als, ik, als ik het gewoon niet win. Ik wil het gewoon altijd winnen. Ja, dat geldt ook... dus ook voor die 354 eindexamens uh, op je ja. twee scholen? Ja. Zeker ben. Bij... Is, is het een rommeltje op je school? Nee. Uh, alleen vergeet af en toe de regels even. <laughs> ja. Dat is allemaal, alles zit ook wel vast aan protocol, hoor. Daarbij werken we ook al overal protocol voor. Iemand dat altijd nadenken, je mag niet zomaar iets spontaans doen. Kan dat wel? Want ben je dan wel verzekerd? En zo, dat, soort dat is wat grappigheid. zo is grappig, dus daar heb je rekening mee te houden. Nou goed, uh, gisteren ook uh, heftig nieuws natuurlijk. Iemand gaat die ook niet helemaal tegen zijn verlies kon. In uh, Amsterdam was het een kantoorpand dat op bestookt is met... Een, en wat was het ook alweer? Met een anti-tank... Uh, werper of zoiets. Ja, zo'n raketwerper. Zo'n raketwerper of wow. zoiets. En uiteindelijk hebben ze een man opgepakt. Wat was het ook alweer? Die 41-jarige man uit Woerden dat is een president van de chapter Silencio. Afdeling Woerden. Van de, de motoclub Wago. Wat? Wat? Nog een keer? Van de, de motoclub Calowago Wago? Oh, wacht. Ja, Wago. Ja, ik krijg meteen beeld. De Kalle Wakkel Club. Oh, ja. die? Ja. ja. Dat is echt een leuk clubje, hoor. Dat is leuk, want oude mannen zijn het bij elkaar op Solexen. Nee, ik zal, goed, ik zal niet te veel grappen erover maken. Want Anders krijg ik straks hier ook iets naar binnen natuurlijk. Maar ja, goed. Waarschijnlijk een soort afrekening. Omdat de Panorama en de nieuwe revue zitten in dat gebouw. En die hebben waarschijnlijk toch wat nare dingen geschreven over Brommer... Uh... ...bronnen bestuurders. Dat ja, mag gek geworden? En ja, dat kan natuurlijk ja, dan niet. dan krijg je dat. Het schijnt echt dat de nieuwe revue en het panorama... Daar, ...die branden hun handen daar nog wel aan. Hè? Aan, aan die uh, criminele activiteiten van uh, die clubs. Dus ze worden natuurlijk langzaam verboden in Nederland. Hè? Dat mag bijna allemaal niet meer natuurlijk. Dat mag niks meer. Alles is bijna een georganiseerde misdaad. Maar ja, toen je... die club van de zwarte hand... ...bij uh, je dat kleine jongetje... Uh, <laughs> ja. ...dat ja, mag ja. ook niet meer. Nee. Dat, ja, je, ja, dat noem je ook wat, hoor. Dat noem je ook wat, zeg. Club van de zwarte handen. Ja, met je vieze handen gewoon ergens een afdruk op maken. Ja, dat kan allemaal niet, hè? Ja, dat was ook stelen. We hadden het ook over... heet die, uh, die Piet film? Pietje Bel. Piet je bel. Ja, ja, ik was ook even zijn naam kwijt. Ik was er gaan denken, ja, sorry. Pietje Bel. Ja. Nou, uh, je je nog meer een rare ja. bericht... die we zelf vanuit die kan zoeken. Ja. ja, in het centrum van Parijs lag maandag... een deel van de metroverkeur... tijdelijk stil door een plotselinge bevalling. Oh, in één keer. Uh, de baby is een jongetje en die mag dus tot zijn 25 ste nu... Gratis met de metro reizen. moet je mee uitkijken. Alle mensen gaan bevallen in de, in de, in de metro natuurlijk. Ja dat, uh, ja, dat ga je zo tijmen. Hij werd geboren in een uh, RERA-metrolijn. En uh, de reddingswerkers hadden ervoor gezorgd dat de moeder en haar pasgeboren zoontje. zo snel mogelijk naar het ziekenhuis werden gebracht. En op verkeersinformatieschermen werden updates gegeven over de bevalling. En na de geboorte heeft uh, de vervoerder uh, uh, op Twitter de moeder met haar kindje gefeliciteerd. Hij zei al, la ligne A, de, de lijn 1. Het heureus de onzeker, en onzeker, zo'n babydingetje... Huh? Dat jongetje die, die, kwam, die geboren is, dat hij gratis was, zijn 25ste. Dat zie je, dat, dat, jij ja, ja, bent ja, wel het een. Dat is in Français, de, de, de Twitter. Oké. Okay. Vivienne de naître, bénéficiaire de la wat de, gratuite des transports. Hé? Ja. La gratuite, dat is de gratisheid. Oh De ja, ge... Gratisheid van transport. Hé, hey, Ivonie, hou eens op joh. Oh, ah, sorry. <laughs> Ivana. Nee, doe maar, ja, Ivana. Ivana? Ja, precies. <laughs> Geloof je mij, maar het was geweldig. Ja, dat hebben we gezien echt. Nou, uh, leuk. er is zijn huilende kringen bij, maar wel gratis reizen. Dus dat wil mooi. Dus, ja. Daar geven ze nog gratis kaarten weg, hè? Dat doen ze hier in Nel niet meer. Dan maken ze alleen de kaartjes duurder. Ja. Alhoewel, een nieuwe insteek van de NS was natuurlijk wel om nu in de daluren het goedkoper te maken. In plaats van de spitsuren het duurder te maken. Om op zo'n manier in ieder geval wat meer ruimte te scheppen, hopen ze het ook weer. Oké, okay, de staat er morgen leeft op draaien 20 minuten voor die 9. En afgelopen week had je toch pingpop en deze man was er ook. Brian Fallon, forget me not. Pinkpop met zijn eigen band Forget Me Not. Hij komt uit de, de, de band The Glass Light Atom. We hebben ooit The Sound 59 hebben ze ooit gehad. En uh, dan denk je altijd: ik ja, moet ik even beeld bekrijgen, anders weet ik niet wie ze waar je het over hebt. Nou, dit is Glass, I hope don't hear Glass Light Atom. Iets ruiger, iets minder geforceerde stem. Best lekker dit, hoor. Heb ik ook nog gedraaid in het verleden. Even iets steviger, ik vond het zelf altijd iets prettiger. En uh, deze Brian Vellen nu solo, is iets zoeter. En ze speelde ook een pingpop. En ik moet zeggen, ik heb pingpop uh, toen ook een klein beetje gevolgd. En uh, ja, over het algemeen komt het op de televisie gewoon niet zo over. Ik moet echt zeggen, sommige presentatrices zeiden echt, dat was vet joh. Echt vet. En toen ging ik luisteren, denk, ja vet vals volgens mij. Het oh? is dus echt gewoon vreselijk is dit. Wat zonde. Ja, dus echt denk ik, of moet ik echt toch weer een, een nieuw gehoorapparaat? Dat zou ook kunnen. Maar volgens mij als je er zelf bij bent en tussen loopt, dan heb je een andere beleving er ook van. Ik weet nog wel dat wij ooit een radioprogramma presenteren op de donderdagavond. Breed! Het gedonde op je radio. Hadden we ook altijd allerlei beentjes die je aanschoven. En toen was ik ook vet onder de indruk van een beentje boilersoet volgens mij, uit Alkmaar dacht ik. En die uh, speelde. En uh, ik vond het echt geweldig. Hè? ging ik ging later terugluisteren. luisteren, gingen we een beetje afmixen. En toen dacht ik. Oh, we moeten wel wat bijgesturen. Het is wel heel erg vals allemaal. Maar ja, je staat ertussenin. En de zangeres was leuk. Ja, dat was een mond zijn. En dan uh, heb je geen goed beeld meer natuurlijk. Dat, dat lijkt wel gewoon. Het is uh, zaterdagmorgen. En wij doen altijd een greep uit de rare berichten. straks natuurlijk je geschiedenis. Jij bent op zoek gegaan naar... Wat nou, ben nou... ik heb ook een raar bericht. Want het was, uh, ik ging gisteren met de bus terug naar, uh, naar huis. Ja. Yeah. En uh, die zou om tien over vijf komen. Kwam hij niet. Dus nee? uh, geduldig wacht tot tien over half zes. Was hij zo'n strotje vol. Ja. Mocht er niet in. Oh. Dus uh, weer een half uur. Op gemocht. het dak toen, net zoals in India? Nee, nee dat mag niet. Oh nee. Nou, en toen, uh, ja, Balen, weet je wel. Er stond al, dus ook een dame die ik kende dan met een rolstoel. En die had ook zo van ja, je mag. Nou, en de mensen gingen gewoon weg. Die denken, nou, die volgende wordt weer niks. Weer ik denk, nou, weet je, ik kan wel de bus naar het station pakken. En dan kijken of hij rijdt. Maar, ja. Dan ik kan best goed hier wachten. Nou, uiteindelijk kwam hij weer, weer behoorlijk vol. maar ik mocht hem in de achterdeur naar binnen. Ja. Yeah. Maar het bleek dus ze gingen allemaal naar Passenger en die gaf een optreden op, wood, op Woodstock. Ah. En daarom had ik zo van dat nummer. Ze zeiden ook iets bekend van het nummer Let Her Go. Oh. Ik denk, yeah. oh, wat leuk. Nou dit wordt wel jouw Oh, mijn god van vandaag. Ja echt ja, ja. Nou, ja. Echt waar? Ja vind ik wel. Is een You Let Her Go. Yeah. Ja, ik heb ik heb er nu herinneringen aan op ja, deze zo. manier dat. Je hebt, dat je, je hebt hem niet horen spelen, maar je wil hem nu wel even horen spelen eigenlijk. Ja. Ja. Nou het is echt. Uh, wijvenmuziek, zeg ik al. Dit. Ah. Ik, vind, ik vind sowieso dat hey. tegenwoordig, het is helemaal... Uh, Nieuwsfles, ik ben een wijf. Uh, ja, ja, uh, wijfje. Uh, maar, uh, uh, uh, ja, het is tegenwoordig helemaal, ja, super, helemaal van mappepo in één om te, te gaan zingen en dan, uh, uh, te, te glijden Die met de stemmen heeft je ook, u dat? Heeft u dat? Dan, dan kom je daar. Heel veel zangers en zangeressen hebben dat. De script is ook zoiets. Die man heeft er gewoon een normale zing. Maar gaat je wel een keer zingen? Dan denk ik, is dit nou zingen of is dit nou gewoon een smurvenstem? Ja. Dit, is, dit, is niet, dit kan je niet serieus nemen. dit. Maar ja, goed, het is al nou, gewoon goed geworden. Ik wilde de lucht kraken, dank je wel. Het is erg hip om te doen. Sorry, ik zal verder luisteraars niet lastig met mijn zangkunsten die er kan nee, nee, niet is zijn. Het is echt helemaal uh, waardeloos. Nou goed, ik ja. zit al te kijken wie er allemaal jarig is. Onder andere zie ik dat Duffy jarig is. Zou ik je niet over kunnen halen om een plaatje van Duffy uit te zoeken? <laughs> nee, nou, nou helemaal niet meer. Nou, helemaal niet meer. Ik heb nog een of. leuk nieuwtje over, uh, over een dief. Over een dief? Ja, een Amerikaanse man is opgepakt dat hij voor een maand heeft te betalen met een creditcard. Maar die, maar die had hij net gestolen ergens. Maar de serveerster in het restaurant was die vrouw van wie de creditcard was. Ach nee. Hoe grappig is dat, hè? Ja. Want hij had dus bij uh, een tankstation in Arkansas... had hij ingebroken in de auto van Flora Lunsford. Haar tas meegenomen. En hij stapte dus uh, zonder voor het tanken te betalen ook nog weg. Dus dat had hij ook al niet gedaan. Had hij ook met die creditcard oh, kunnen doen. Oh, wat een crimi zeg. En Twee ja, dagen de... later moest, hij dus, uh, moest uh, die dame moest dus als serveerste in de plaats van het restaurant werken... En toen zag die vrouw tot haar verbazing haar eigen naam op de creditcard staan. Dus ze heeft de politie gebeld, die was al snel ter plaatse. En ze <lacht> heeft de dief in de boeien geslagen. En de politie zei al van nou, die dief, die dief is ook niet altijd intelligent twee dagen later. Want in de tas zat ook een rijbewijs met een foto van haar. Dus ze had kunnen weten hoe ze eruit zag. Ja, wat die, het, ja, wat die het meneer Shaman West. Shame oh, die heeft echt op die, uh, op die VWO, VNWO, v, VWBO. Nou, die die school gezeten nee, in mag Maastricht. Mag ik niet meer zeggen, lager onderwijs? Nee. Dat mag je niet zeggen. Oh nee, hoe noem je dat dan? Theorie onder. Nee, uh, praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs. Voor mensen nou, die uh, met hun handjes oh, oh. denken in plaats van met hun hoofd. Oh, maar praktijk, dus Theorie lukt allemaal niet zo erg. Je moet alles in de praktijk doen. Krijg je dat? Het is ja. niet gauw goed, hè? Ja. Accepteer het gewoon nou. Die mensen verdienen straks handen vol met geld. Je weg echt wel staan Ze er zijn er te weinig. Er inderdaad. zijn er zelfs te weinig. Maar goed, deze, deze dief had de opleiding niet afgemaakt. Dat is wel duidelijk. Die heeft in uh, Maastricht op school gezeten. Ja. En hij uh, heeft wel zijn een diploma gekregen. Echt een uh, goede oude tijd dat de onderwijsinspectie nog niet zo goed was. Denk ik. Echt uh, suffie, suffie, suffie. <laughs> ja, dames en heren. Er zit weer een beetje uh, schot in de zaak. War on Drugs. Nothing to find. worden door de kinderen die dan echt hele mooie dansjes maakten. De landen, ik dan dat soort filmpjes. Gelukkig zijn het geen poesen. Of vrouwen in onderbroeken. Nou dansende poesjes zijn ook leuk. Ja dansende poesjes, ja, daar, daar heb je ook nog eens een handje <lacht> ook, van om je... dat te kijken. Ja. Goed. <lacht> War on drugs is the band and no, uh, nothing to find hier in de zaterdagmorgen. Is niks te vinden. Dan oh, ga ik er even in een in in stoel zitten achterover. Congratulations. Hey, straks, straks, ja. Ja, ze wilden al aankondigen dat straks ook de verjaardag weer bij komen. natuurlijk ja logisch. En er zijn weer wat leuke dingen gebeurd. Ik zit nog te kijken wat er ook al onder andere allemaal weer... Ja, uh, afgelopen week is gebeurd. Onder andere kinderen in kooien in Amerika natuurlijk. Die er opgesloten waren. Omdat... Uh, die werden gescheiden van hun ouders. En daar hebben de filmopnames van gemaakt. En dan hoor je... De Mexicaanse kindertjes. Ja. Die, heb je dat ook gezien? Dat nee, een... Ik heb dat... dat niet dat uh, die kinderen in kooien zaten, maar was dat zo Oh, wat hè? Ja, dat is niet allemaal netjes van uh, ja Trump die zegt op een gegeven moment ook van ja dat dat zijn allemaal uh, mensen die willen hem niet in het land hebben. Die zorgen voor, uh, voor heel veel werkeloosheid. Want die, die nemen kinderen. onze banen af. Al die kinderen moeten apart gehouden worden. Dat dus is heel raar van de gescheiden van kinderen. Wetenschappers hebben daarnaar gekeken. Ik hoorde het gisteren op radio. En ik was op zelf wel verbaasd. Maar het klinkt toch wel weer logisch. Ze hebben gekeken. Als kinderen dit soort dramatische dingen meemaken. Wat gebeurt er met die kinderen? Hebben ze een trauma? Of ja, leren ze iets er iets van? Hè? Nou, Uiteindelijk bleek dus dat de hersenen van deze kinderen zich sneller ontwikkelen. Ze worden dus sneller volwassen. Ze doen meer ervaring op. Het hoeft helemaal niet eigenlijk te, uh, uiteindelijk uh, uit te lopen op een, op een drama... op iets dat ze een rest van hun leven een, een trauma met zich meeslepen. kan zijn dat ze eigenlijk sneller volwassen worden. Dat ze uiteindelijk dan minder kindertijd hebben, dat zou kunnen. Maar ja, goed, we moeten sneller door in deze maatschappij. Want je moet eigenlijk, als je eruit de kleut, kleuterschool komt... moet je al weten wat je wil worden. Dus ik bedoel, eigenlijk is het wel een goede ontwikkeling, zal Trump zeggen dan. Huh? Maar ja, ja. Meteen dan al die kinderen opsluiten in een kooi. Islam. Wat denk je dan van die kinderen die opgesloten zitten in die mijnen? En dan moeten werken. Ja. Dat, vind ik, dat, dat, dat lijkt me toch nog meer traumatisch, zeg ja. wel. Ja, dat is nog Maar ja, dit, dit is wel zeg, een beetje het Westen, hè. Dat is natuurlijk uh, helemaal een beetje een aftansland. Ja. Ja. Nee, goed, in ieder geval... Uh, ja, ze gaan het oplossen. Heel veel mensen hebben zich erover gebogen. Van hoe doen we met al die kinderen? Zoals zo, het emigratiehoofdstuk is er ook weer flink aangesneden gisteren. In Italië wil ze niet opnemen. Spanje wilde ze niet nou opnemen, geloof ik. En er was een of ander schip met een Nederlandse vlag. Dus daar is: oh, dat is een Nederlands schip. Dat mag naar Nederland. Meteen door. En het gaat over een klein aantal maar. ik geloof. Het, het ging toen over duizend vluchtelingen en totaal zullen er misschien veertigduizend komen, te schat, terwijl een paar jaar geleden waren het er wel even meer. Ja, ik kan me ooit al herinneren dat er een kunstenares, die heet Tinkerbell en die had zoals hij Dijkzicht, Dijkstal, weet ik weer van immigratie, uh, die was van Dijkstal van de VVD. Die had gezegd van, er mogen er, geloof ik, twintig, dertigduizend mogen naar Nederland komen. Dat aantal is niet eens gehaald, die ze zegt. Dat is. Dat is tekort. Nederland is tekort gekomen daarin. Dus we hebben ook uh, asielzoekerscentrum ingericht. We hebben mensen aangenomen. We hebben allerlei dingen gecreëerd. En die vluchtelingen kopen niet. We moeten ze gewoon gaan halen, zegt ze. Dus toen hebben ze een internetsite opgezet. En daar konden mensen intekenen om met een uh, auto, met een busje. Weet ik wel, met de vliegtuig die dingen mensen te gaan ophalen. Die dingen ophalen, ding, ja. ja. Die okay, ja. die vluchtelingen. Ja, ze kunnen nu naar Spanje, kunnen ze, want die ene boot zal inmiddels wel aangekomen zijn. Ja, nou ja, het is een beetje. Gisteren ook bij E.V. en ik, Ook zo'n vrouw die zo bevlogen is. Uh, dokter zonder grenzen, artsen zonder grenzen, ja? geloof ik zo, Die zegt ook van ja, het, het wordt gewoon ges, mee, ges, mee gewoon. Het gaat over een, mensen, uh, ja. een aantal mensen. En dat je denkt van daar moet <coughs> er in één keer iets voor, uh, iets voor worden gezegd. Weet je, van deze nee, mogen het land niet meer Het is genoeg. Nou ja, ik heb, uh, dat, dat moet ik zeggen, dat was een hoogtepunt voor mij deze week. Ik heb een uh, lezing gekregen van uh, die Jerry die uh, bij de Bataclan was. Bataclan? Dat, uh, een van degenen die dus uh, net uh, uh, ontsnapt is aan uh, oh, ja, ja, ja, de of zo? Ja. Jerry Zandvliet of zo. Oh, dat is kunnen. Maar die, uh, maar die vertelde ook van uh, sinds hij dat heeft meegemaakt, ja. zelf echt PTSS heeft gehad, posttraumatic stress syndroom. Ja. Sindsdien heeft hij echt een heel ander gevoel bij vluchtelingen. Okay. Dat hij denkt van die, die mensen die uh, dat mensen onteren en zo, die, die komen ook uh, uh, vreselijk in de knoop met zichzelf door al die dingen die ze meemaken. Op, op zo'n boot en uh, mensen om hen heen die doodgaan. Dat, ja. dat, uh, dat is echt verschrikkelijk. Maar is het niet een heel drama verhaal dit gewoon? Lekker uh, goed verkopend drama verhaal dit? Dit, nee. Ik voel er ook een beetje bij, zo van... Nee, nee, nee, nee. Okay. Ja, nou, ik heb Het, het uh, hoeft dus niet, hè? Ik heb bedoel... hem dus meegemaakt en hij wilde dat helemaal niet. Maar nee? ik, bij een of andere werd toen... Uh, de, de journalisten, die er allemaal bovenop. Ja. En uiteindelijk is het zo uh, dat hij nu op scholen vertelt wat er is gebeurd. En, uh, en hij heeft dus ook uh, contact met de vader gehad van degene die dus uh, met die materieuren... Uh, ja, ja, schieten, dat, heb ik dat, gezien, dat, ja. dat heb ik gezien. Dat heb ik gezien. Het is indrukwekkend. Volgens mij is het wel een hele integere man. Hij doet het niet voor Ja, zelf. nee, dat snap, ik. dat snap ik ook wel. Maar soms dan denk ik ook van. Het lijkt ook wel zo'n lekkere drama-lezing, weet je wel. Oh, het is wel erg wat je meegemaakt hebt. Nee, ja. Oh, zeg. En het is zeg. ook niet zomaar voorbij. Ging dus? hij ook huilen, of niet? Nee, dit keer niet. Oh, vorige keer ging hij ook huilen. Dat vind ik dan. Ja, ik weet ja. niet. Soms heb ik het denk van, Het is een beetje op zoek naar sensatie. Nee, maar maar, goed, maar goed, hij heeft wel een boodschap. Het blijft het. En dat geldt dus ook voor. Deze mensen zo. Ja, het is uh, goed als je een boodschap aan vastplakt ja. En om mensen bewust te maken van dat het, het zoveel mensen komen deze kant ook weer niet op. Nou goed, straks naar 9 uur een stukje geschiedenis. Kijken allemaal wat er gebeurt. En ook weer de kopje verjaardagen. We gaan eerst op, op naar het nieuws van 9 uur. We spreken je zo in deel 2 van dit radio-event. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.